Tegen zijn aanhang in Moskou zei niet dat hij, nu hij voorlopig vrij is... toch zal meedoen aan de burgemeestersverkiezingen in Moskou in september. Het aantal studenten dat zich heeft aangemeld voor de opleiding verpleegkunde... aan de hogeschool is veel groter dan vorig jaar. Dat zegt het landelijk opleidingenoverleg verpleegkunde. In september begonnen, beginnen ruim 2000 studenten meer aan een opleiding verpleegkunde... dan afgelopen jaar. Een student verpleegkunde moet tijdens een studie minimaal 2300 uur stage lopen... Met de hoge instroom wordt het voor hogescholen moeilijker... om kwalitatief goede stages aan te bieden. Om de instroom te beperken overwegen hogescholen... studenten alleen via loting toe te laten. Joran van der Sloot is opnieuw veroordeeld tot 28 jaar cel. Het hoogrechtsof in Peru acht bewezen... dat hij de studenten Stephanie Flores heeft omgebracht. De rechtbank gaf hem daarom ook al 28 jaar... maar daartegen ging de Nederlander in beroep. Van der Sloot doodde Flores op zijn hotelkamer.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 Presentatie: Mieke van der Weij en Bas van Werven. Ja, dat moet terug bij deze nieuwsshow. Nu is nog lekker onder het wolletje ligt. Dat kan ook. Buiten is het in ieder geval de Hilversum bewolkt. En een, een graadje van 18. Ja, we worden het lekker gemaakt met 30 graden. Maar alle reden om uh, lekker te blijven luisteren. En wat gaan we doen? Over een klein kwartier gesprek over het opzienbarend proces. Je hoorde net het nieuws ook tegen de belangrijke Russische oppositieleider Alexei Navalny. Veroordeeld, mag naar huis en mag meedoen aan de. Moskouse burgemeestersverkiezingen. Daarna aandacht voor de vraag hoe je de kans op inbraak... in je woning tijdens je vakantie zo goed mogelijk kunt indammen. En tot besluit van het uur een discussie... over de wenselijkheid van tweetaligheid in het onderwijs. Engels en Nederlands. Gaat dat wel goed samen? Maar we beginnen... Ja, met een wat moeizame start, ik. Ja, de campagne van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis om uh, kanker een grote slag toe te brengen dreigt op een mislukking uit te lopen. Ondanks een PR-budget van 700.000 euro heeft het instituut in een maand tijd nog geen ton opgehaald. Ja, Misschien herinnert u het zich, vorige maand maakte dat Antonie van Leeuwen ook bekend dat kanker binnen 20 jaar in 90% van de gevallen zou kunnen veranderen van een dodelijke in een chronische ziekte. En om dat te bereiken wilde het ziekenhuis 5 miljoen euro voor onderzoek bij de bevolking ophalen. Maar daarvan is dus nog geen 2% binnen. Wat ging er mis en komt het nog goed? We gaan het vragen aan sociaalpsycholoog Rijnt Jan Rennes, verbonden aan de Hogeschool Utrecht en gespecialiseerd in publiekscampagnes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kun je zeggen dat die nu al mislukt is, die campagne? Nou, ze staan wel op 3-0 achter, denk ik. Ik denk wel dat, het nu, dat je nu kan zeggen dat er iets heel erg mis is gegaan in het begin. En dat als het om campagnes gaat, dat, je dan, dat het heel lastig gaat worden om dit nog goed te krijgen. Nou, het begin was niet slecht, want het, dat, nee. dat nieuws dat knalde van de voorpagina's. Nou ja, dat is, dat is misschien nog wel het ergste. Je hebt eigenlijk heel erg de wind mee, dus alle energie is goed. En uh, dan is het bijna knap om ervoor te zorgen... dat je in één keer toch erachter achter komt te staan. Zo de boodschap verknalt eigenlijk. Ja, is het eigenlijk wel. Ja. Ja, het, het, het we wel Leg eens uit waar zit dat nou echt? Waar ging het fout? Nou, kijk, laten we um, stellen dat het achteraf altijd heel erg gemakkelijk is. Ja. Uh, om van alles over te zeggen. Maar we hebben de, uh, we, ik heb ook met mijn collega's... We zagen het langskomen, het was meteen een casus. Laat het duidelijk zijn. We dachten, nou, dit is wel een hele interessante. Dus we hebben natuurlijk meteen ook uitgesproken. Maar waarom besproken. is dat dan meteen een interessante? Ja, ja omdat... Uh, nou, omdat hier wel zoveel misging. En dat je, je inderdaad afvraagt, hoe kan dat nou? Hoe kan een organisatie die eigenlijk zo credible is, hè? Dus een, hele, een hele betrouwbare organisatie, ja, het is het, het is, die, die ook het nieuws mee heeft. Dat is een positieve wind. Um, hoe kan je dan? En, en, en, en, en, je, en, en je hebt een groot budget. Het dan ook meteen weer zo spelen dat je, dat je, dat je alle. Positieve energie meteen weer kwijt bent. Ja, dus dan ga je, je kijken wat gebeurt hier. Als je dit even he, sec uh, beredeneert: we hebben het antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, de club tegen kanker. Precies. Geef ons een garantie dat 90% van de kankergevallen straks omgedraaid wordt in chronische ziekte. Dat is nogal wat, dat heeft impact. Ja. En dat, daar hebben we voor nodig: 5 miljoen. Dan denk je, ja, ja dat is één keer open een dorp en klaar zijn we. Precies. Dan is die boodschap dus volledig verkeerd gecommuniceerd door het Ja, Antonie nou, daar Er zijn twee dingen. Je hebt de boodschap die is inderdaad, als je daar naar kijkt, kijk, je vraagt mensen om geld voor iets te geven. Ja. En dan kom je met een boodschap die zegt... ik ben tegen gelijke behandeling. Dan ga je dus geld geven tegen iets. Dat is natuurlijk al heel onduidelijk okay, ook. Yeah. Mensen willen graag geld geven voor iets. Voor iets goeds, iets fijns, iets prettigs. Yeah. En uh, dan heb je een heel belangrijk thema kanker. En dat staat totaal niet in die boodschap. Is dat duidelijk? Okay. Ja, dan vraag je zoveel van mensen om mee te gaan in het verhaal. Waar gaat dit over? Is het, genuanceerd? het is te moeilijk ten eerste. Het, het is, is het tegen vragen. gelijke behandeling. En daar gaat het al meteen fout. Hè? Daar gaat het eigenlijk al fout. Ik denk dat je inderdaad... hier is, hier is, hier is heel duidelijk op gekregen... Knutseld. Wat zullen we eens voor een, uh, voor een leuk iets bedenken wat anders is? En dat is echt onderschat. Want er is natuurlijk ontzettend veel in de media... als het gaat om campagnes die van alles van je willen. Dus je moet meteen al aan het begin meteen recht hebben. Maar je zegt tegen gelijke behandeling? Ja. Dus... Uh, wat, wat wordt daarmee bedoeld? Dan? Nou, eigenlijk zeggen ze, en dat zou natuurlijk wel. Wij zijn voor persoonlijk advies, of we ja. zijn voor maatwerk. Precies, of dat is het. Wij willen ja. graag iets. Wij, of of desnoods of des zeggen we. Maar. Wij zijn ervoor om ervoor te zorgen. dat over vijf jaar er geen kanker meer is. Help ja. ons. Ja. Ja. Dan is het een hele heldere, duidelijke boodschap. Ja. En wat je ziet is dat hier op een hele rare manier is gedacht... we moeten dat moeilijk maken. Het ja. is iets grappigs. Wat op, ja, dan ben je ze al kwijt. Maar, maar is hier nou... Uh, wat, wie gaat er in de fout? Hoe gebeurt dat? U weet alles het van de misalpagnes. Reclamebureau misschien. Ja, we hebben hier... Lastig om te, om, ja, het is heel lastig om natuurlijk... Hier te, want ja, wij, ja, wij gaan natuurlijk wel kijken of we kunnen achterhalen van hoe dit nou is. Maar wat mm -hmm. we wel merken... Uh, wij we doen vrij veel onderzoek en spreken met heel veel reclamebureaus... en met heel veel overheidsinstellingen die... Want, want mijn onderzoeksgroep, die onderzoekt specifiek inderdaad, campagnes in het publieke domein. Dus van overheden, lokale overheden, van instituten... die rondom gezondheid, duurzaamheid, sociale samenhang... probeert iets in beweging te krijgen. En ja. wij kijken vaak, wat gebeurt er nou? En wat je ziet, is dat toch vaak... Er ook uh, bureaus worden ingehuurd die heel goed zijn in reclame maken voor merken, mm -hmm. uh, maar die misschien. Mis misschien het niet best wel lastig vinden: van hoe ga je nou dat gedrag in het publieke domein ook echt aanspreken? Want je vraagt niet aan, je wil niet alleen aandacht genereren, je wil ook dat mensen geld gaan geven, ja. gedrag vertonen. Ja. Ja. Dat is het is niet, niet wel, voor zichzelf, maar het is inderdaad gewoon... Ja, het gaat het veel niet, het is ik koop nu ja. een leuke iPhone, die is voor mijzelf. Nee, ik geef ja. geld wat onzeker is wat daarmee gaat gebeuren. Ja. Of ik en misschien zelfs wat aan heb, ja. is nog maar de vraag. Maar dat is natuurlijk vaak zo, dat het een beetje onzeker is wat ermee ja. gaat gebeuren. Maar ja, maar, ja, dat, is, dat is het mooie, dat is met deze club eigenlijk... Uh... Wel redelijk gegarandeerd. Dat nou, dat vraag ik, ik me niet. ook Is dat ook de vraag? Ja. ja, maar het is natuurlijk of dus is, het is de belofte te groot geweest? Nou ja, je zit natuurlijk in een markt waar ook nou, heel veel stichtingen zitten. Of het nou van stichting ja. Villa Joep, die zich specifiek op een bepaalde kankersoort richt. Of dat dat nou... Uh, Kika is. En opeens komt er een ziekenhuis tussen als een speler. Mm -hmm. wij, wij hebben ook geld van u nodig. En wij hebben ook de oplossing. Ja, wat maakt nou deze partij in één keer meer betrouwbaar mm -hmm. dan andere partijen? Waarom zou ik hier wat aan moeten nou, geven? Nou ja, bijvoorbeeld dat Alpe Duzes, dat is dan bijvoorbeeld wel weer een... En dat speelt ook in deze tijd, hè? Dus je hebt maar dus dat is wel een twee succes. Initiatief. Dat is een groot succes. Maar dat heb je dus ook alweer een tegenkracht. Want daar gaan mm -hmm. mensen ook geld aan geven, gaan sponsoren. Daar zit een hele, uh, hele partijnetwerk onder. Allemaal ambassadeurs. Dat is ook waar de kracht zit vaak van dit soort stichtingen. Die hebben die, die bouwen dat in jaren op. hebben een hele breedte strategie met stichtingen. Die weten ook heel gericht waar het laaghangend fruit zit. Waar zitten de mensen die ook wat willen geven? Die zitten meer te vragen waar kan ik geld geven... in plaats van, goh, hè? Ja. je moet mij daarop attenderen. Nou, je ziet hier dat men toch heel snel iets heeft willen realiseren... waar je gewoon jaren tijd van nodig ja. hebt. Wat hebben de mensen ervan gezien? Op een gegeven moment had je dus die, die, die, die stukken in de krant... Hè, wat, ze, ja. wat ze wilden, toen wist iedereen wat de bedoeling was. Maar wat is er verder van... Er zijn van... posters geweest, en er zijn massamediale campagnes geweest. Ja, ik heb de Ja, ja want Je, je zag je filmpjes waarin onder andere ook Xander de Bussonnier zei... van ik ben tegen, dat kun je ook afvragen. Ja, zijn dat, eigenlijk zou je toch willen... Ik zou zelf denken, je zou heel graag willen... dat misschien wel collega-ziekenhuizen zeggen. van: weet je waar je nou gaat? dan moet geven aan het antwoord van ook. Maar niet Xander de Bujonier. Nou ja, is, nou, dus, daar zijn dus keuzes gemaakt... waarvan wij heel, wij heel graag zelf als onderzoeker zou willen weten... Goh, hoe is dat nou gegaan? Is daar, is daar een verhaling over? Een, een plat het platgetreden pad van, nou, we moeten een boodschap hebben... Die, die moet een beetje triggeren... dus die moet dan iets anders zeggen dan normaal... en dan zetten we een bekende Nederlander bij... en dan hebben we 5 miljoen... Nou, metaals. laten we zeggen, van de buitenkant het soort... ziet het er zo uit. Ja, ja, dus dus precies. Dat, en daar heb je wel wat... Vind het is een, ja, een heel, je, slecht, een heel een slecht, slecht ABC-tje. Maar ik denk dat Xander de Bujonier niet... Alle groepen in de samenleving aan zal spreken. Nou, dat al ten eerste. Nee, maar dat vind ik ook. Nou ja, als je het hebt over. Wat ik. Wat ik. Wat ik. toen ik deze campagne zag. twee dingen die heel erg naar buiten kwamen. was dat ik dacht. oké, okay, het is heel onduidelijk. Hè, dat ja. heeft die slogan. maar het is ook heel erg onge, ongericht. Je weet eigenlijk niet zo goed. op wie richten jullie je nou? Wat is nou je doelgroep? En misschien had je wel moeten zeggen. Anthony van Leeuwhoek is Amsterdam. is Amsterdam. wij zijn trots op ons ja. eigen ziekenhuis. Ja. het is iets waar wij voor staan. Laten we eens even beginnen met de mensen in de omgeving van. of je moet. Hè, waar je ook. En pak, pak daar waar mensen uh, zich al ja. verwant voelen, of pak daar waar... Precies, want dat is het laaghangend fruit, maar dat moet je dus zien. Ander, wat u net zei, vond ik een mooie trigger. Ja, het komt eigenlijk in dezelfde tijd als die Aldu zes. 6 Je moet ook het juiste moment zoeken. Niet alleen de juiste boodschap, maar ook het juiste moment. Ja, heel erg. Ja, dat, het is eigenlijk, eigenlijk grappig dat u erover begint. Wij zeggen ook altijd, kijk naar de <laughs> kritieke momenten... Hmm waar je ziet dat mensen ook keuzes maken voor iets. En ga daarin op dat moment ook met de juiste communicatie zitten. Ook gericht op de personen, We zeggen, ja, de een wil dit horen, de ander wil dat horen. De een wil zich hierdoor aangesproken. Maar dat betekent dus een hele zorgvuldige analyse ook. Ja. Van wat tegen wie praten wij? Eigenlijk? Wat is nou een hele bekende publiekscampagne van de afgelopen jaren? Waarvan u zegt, nou, daar hebben ze. Nou, waar ik zelf echt, alles ik goed echt gedaan. door. Nou, waar ik echt door. Nou, alles goed, want dat vind ik blijf. Laat even, Dit is ontzettend lastig. Hè, in het publieke ja, domein campagnes maken die mensen echt daadwerkelijk aanzetten. Tot ander gedrag. Ja, nou, ja, laten we nou niet over Sieren beginnen. Oh, maar <laughs> euh, ja, ja, nee, maar, maar nou, wat ik zelf wat ik echt. Wat ik echt op in ieder geval een hele opvallende campagne vond. en waar je wel van kan zeggen. er zijn hele gerichte keuzes gemaakt, vond ik voor de stichting ALS. En waar, waar, waar, waar ineens de, de posters kwamen waar mensen op stonden. Ik ben inmiddels overleden. Ja. Wat on-Nederlands was. We zien, bijna niet, we zien bijna geen Nederlandse campagnes die zo hard zijn. Ja. Die zo confronteren. Ja. En het aardige is dat dat ook echt Die is heel gericht ingezet Omdat men het gevoel had van ja, er is weinig bekend over deze ziekte. Ja. Niet van willen meteen geld van mensen. Maar laten we maar eens beginnen met mensen duidelijk maken wat deze ziekte eigenlijk doet. Ja. Mensen sterven eraan. Ik, hij is heel bekend... Hier op het station in Hilversum bijvoorbeeld, ik, kwam, kwam ik er echt hier, iedere dag langs, overal. Uh, ik, hij heeft een keiharde boodschap. Ik vraag me wel af of mensen dan daarna geld gaan geven. Nee, nou, ja, ik denk eerlijk gezegd nee, niet. Hmm. Niet meteen. Misschien dat mensen zelfs, we zijn ook namelijk heel bang voor de dood. Dus het eerste wat we doen is er zo ver mogelijk van weggaan. Hmm. Dus het kan best zijn dat er een soort tegenreactie is. Maar wat je wel doet is dat je uh, de ziekte zelf in ieder geval op de kaart zet. Mensen weten van. Er zijn weinig mensen die er nu nog niet van weten. En dan ga je naar een volgende fase. Ja. Oké, okay, dat weten we nu. Maar goed, bij, bij kanker is dat natuurlijk iets anders. Want iedereen kent die ziekte. Ja. Iedereen heeft wel iemand in de omgeving die daarmee geconfronteerd is. Ja, maar het grappige is dat hier natuurlijk iets anders aan de hand is. Hier was een oplossing. Het idee van een oplossing. Ja, ja, ja, en volgens ja. mij wat ze hadden moeten, moeten doen. is mm -hmm. Mijn idee is. Is de oplossing op een of andere manier zo gaan communiceren. Dat mensen zeggen van hier is echt iets goeds aan de hand. Ja. Hier is iets ja. aan de hand. En volgens mij. En daar mag je misschien wel twee jaar voor nemen. Dat ja. je even die betrouwbaarheid opbouwt. En dat je op het laatste moment. Dat, dan creëer je je draagvlak. Dat heb je ook, en dan ga je ook andere mensen. Uh, ja, eigenlijk wil je ook ambassadeurs voor jou. Die, ja. die ook tegen jou. Daar is iets bezig. Want dat is goed. Hm. En dan ben je op een bepaald moment zover dat mensen zeggen. Ja nu wil ik eigenlijk wel geld geven. Waar kan dat? Dus hadden ze bijvoorbeeld bekende mensen die kanker hebben of hebben gehad, hadden ze die misschien in moeten schakelen? Ja, nou, ik zou experts. Ik zou in dit geval, zou mij, maar goed, ja, ja, andere ja, artsen. De, ik zou ervoor, zorgen, eigenlijk collega's die zeggen, ja. nou, daar is iemand dat, bezig. Precies, die is dat beter. is goed. Ja. Die eigenlijk namens jou gaan vertellen dat je, want ja. als jij zelf gaat roepen dat je iets hebt bedacht wat fantastisch is, ja, dan ben ik toch een beetje van, ja, en er zijn ja. natuurlijk heel veel mensen. Van, nou, laat het eerst maar even zien. Ja. En, Wij en, en als, als ik echt merk, heen, nu, nu is er iets spannends aan. Dit is uh, nou natuurlijk, dit is al dertig jaar lang worden natuurlijk heel veel beloftes gedaan. Tuurlijk. Het, het, het, het aardige is wel, als we even terugfilmen naar het eerste stukje. Antonie Waleemhoek ziekenhuis komt met dit verhaal. Komt breed in de media. Daar komt inderdaad een arts die zegt, nou, we kunnen dit gewoon doen. We kunnen het realiseren. We hebben geld nodig. En dan wordt die keuze gemaakt waarom, en dat vraag ik me, heb ik me ook afgevraagd... net als u waarschijnlijk, die Alp d'U6, ook strijdend tegen kanker... heeft een enorme hoop geld... Waarom is die link niet gelegd? Die is er, want... er nu wel. Ja, nee, maar dat, dat, maar dat was er ook al. Want wat zij zeiden is, van, mij, ik weet niet of ze, nou, of ze hadden volgens mij 19 miljoen of 16 miljoen. Ze hebben in ieder geval een X-bedrag nodig. Daarvan zeiden we, nou, een groot deel daarvan komt uit dit uit die, soort initiatieven. Ja, maar, ja, maar we hebben dan uiteindelijk nog 5 miljoen van jullie nodig. Hmm. Nou, dan zou ik ook hebben gedacht, ga dan de komende jaren even vanuit het andere geld eerst maar eens even aan de slag. Ja. Laat dan zien van jongens, nou, we dat zijn we nu bijna bij het antwoord. En dan moeten we nog even 5 miljoen hebben. En dan hebben we nog voor het laatste op. dingetje. Condan, ja. En dan kan je ook... In die, in, in die tussentijd dat heel rustig op gaan bouwen. Ja, nou, zit er zeven ton in die campagne, meneer Enes. Ja. Dat is nu, wat zou je kunnen zeggen, gewoon weggegooid geld. Wat zou u nou, nou zeggen? sterker als... nog, ja, weggegooid geld. Je hebt echt iets gecreëerd wat in je eigen staart bijt. Dus het is. Kan je dat nog kenteren? Kan je dat nog draaien? En nou, hoe? Ja, na, ja, natuurlijk, dat kan. Ik denk, ja. ik de, ik, ja, ik denk wel dat je, dat je, dat je moet accepteren dat je hier wel je. je verlies even moet pakken. En volgens mij moet je echt even stil gaan zitten met z'n allen en ja, zeggen we moeten nu de komende half jaar even niks doen. Heel rustig gaan kijken wat hier gebeurt en we gaan met iets heel anders terugkomen. Misschien wel ook ondergronds. Gewoon heel voorzichtig weer draagvlak opbouwen bij de mensen die eigenlijk ook het dichtst betrokken zijn. En van daaruit dat je over een twee jaar terug kan komen met iets wat daadwerkelijk triggert dat mensen zeggen, ja, hier wil ik geld aan geven. Nou ja, bovendien, het economische tijd zit ook niet mee. We zijn de uitzending begonnen met Alex Klein. Ja, dat mensen dus minder, uh, minder uitgeven. Ja. Dus in, in die zin... Ja, maar... Nee, dus ja. Toch ook. Precies. Um, um, nee, um, al maar naar Precies, ja, Mensen willen, willen natuurlijk wel, en het ging ook over in principe maar één euro ook. Hè? Ook een SMS-Euro-actie. Ja, je kan je ook even afvragen of dat nou heel erg crossmediaal en nieuw is. Maar hè, er zitten nogal wat haken en ogen aan dit van. Maar het ging in principe om één euro. Nou ja, dat willen mensen ook wel. Ja, het is maar één euro. Precies. Maar ga dan Dan we het misschien nog beter geweest. Pak even de oude manier. Ga ja. langs de deuren. En met in, in dezelfde week. Ja, of gaan met een bus. Maakt me allemaal niet uit. Weet je, ja, daad. Maar weet je, dan heb je het binnen. Als het echt om het geld gaat, en wat ik opvallend vind met heel veel van dit soort zaken, is dat er heel snel massamediaal en vrij moeilijk wordt gedaan. Terwijl als je het klein houdt hm. en je heel gefocust bent over wat willen we eigenlijk bewerkstelligen, dat het vaak veel makkelijker kan. Niet zo moeilijk doen. Nee. Okay. Ja. Hartelijk dank, sociaal psycholoog Rijnt-Jan Rennes. We hadden het over de publiekscampagne van het Antonie van Leeuwenhoek. Vijf miljoen euro moest er opgehaald worden, maar dat is dus uh, helemaal niet goed gegaan. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u altijd terecht op onze website, nieuwshow.nl .no. Aan Rusland, want de belangrijkste oppositieleider Alexei Navalny, is gisteren vrijgelaten. in afwachting van zijn hoger beroep. tegen een zelfstraf van vijf jaar die hij opgelegd kreeg afgelopen donderdag. omdat hij eh, had verduisterd. tenminste zo luidt het vonnis. De rechtbank stemde toen een eh, ja, nogal verrassend verzoek van de aanklagers in die zaak. om Navalny in beperkte mate vrij te laten. Hij mag naar Moskou en dit zit zo'n beetje. Wordt schuldig bevonden dus aan corruptie-diefstal. ontkent de beschuldigingen zelf en zegt. dit is een, een politiek proces. Nou, direct na de uitspraak zijn aanhangers van Navalny in Moskou de straat op gegaan om te demonstreren tegen het Vonders. Over de immer onvoorspelbare gang van zaken in Rusland... en de rol die president Poetin daar ook in speelt... praten we met Marcel de Haas, luitenant-kolonel buitendienst... en Rusland-kenner van het instituut Klingendaal. Meneer de Haas, goedemorgen. Goedemorgen. Als u verbaasd toen u hoorde dat de val die ineens vrijgelaten werd? Wel met beperkingen, maar... Ja, toch wel. Uh, ja. Want we kennen natuurlijk allemaal heer Poetin. En als Poetin daar geen zin in heeft, dan gebeurt het gewoon niet. En dan lacht hij de hele wereld uit van... hoezo gaan jullie druk uitoefenen, Europese Unie en Amerika? Ja. Nu ken ik opeens wel. Ja, kijk, uh, uh, het orakel uh, Poetin kan ik ook niet oplossen. Maar in dit geval, nou ja, je ziet dus de druk op de straat die er geweest is. Veel ja. demonstraties daar in Rusland, Moskou, Kirov. Uh, en natuurlijk van, van de buitenwereld. En dan toch ja, gebeurt dit... Nou is deze meneer kandidaat burgemeester... voor de ja. uh, uh, burgemeestersverkiezing in Moskou, de grootste stad... wordt met arge zogen naar gekeken. Wat zou de reden zijn om hem juist nu vrij te laten? Want hij kan dan gewoon meekandideren in die verkiezingen. Denkt Poetin en zijn aanhang misschien... nou, die man gaat het toch halen en dan is hij vanzelf afgevoerd... en dan zetten we hem in een, in een Gulag ergens? Hoe moeten we dat duiden? Ja. Ja, dat, dat is het merkwaardige, hoe dit uh, zich nou gaat afspelen. Mm -hmm. hè, want uh, waarschijnlijk uh, vindt dan die opsluiting... Nou, dat, uh, ongetwijfeld wordt die in hoge beroep natuurlijk uh, weer veroordeeld. Mm -hmm. hè, want we moeten wel even vaststellen, hè, dat is wel van belang... om, om dat te zeggen, dat uh, Rusland heeft natuurlijk alle instituties van een rechtsstaat maar uh, we weten allemaal dat als meneer Krem, uh, meneer in het Kremlin, Poetin uh, op het knopje drukt en wel het telefoontje doet, dan is ja. dat de uitslag uh, ja. van het vonnis. Ja. He? Ja. Ik bedoel, zo werkt het nou, dat hebben we bij nee. gezien. Nee, nee. nee met, die, met die verkiezingen, dat wordt natuurlijk een interessante, want uh, heel veel wat er tegenwoordig speelt in Rusland hè, uh, aan, aan non gouvernementele organisaties, die worden achtervolgd, omdat ze hebben gezegd van, luister eens, de verkiezingen zijn hier niet vrij. Daar is het natuurlijk allemaal mee begonnen met de ja. parlements- ja. En, en de presidentsverkiezingen. Mm. Nou, dan hebben we straks, ik meen 8 september, die burgemeesterverkiezingen in, in Moskou. Hoe gaat dat uh, uh, aflopen? Want we weten allemaal dat het systeem zo uh, gemaakt is uh, dat het weer in het voordeel van Poetin ja, en de, de zijne dat Ja, inderdaad, Poetin komt. Dus of uh, uh, die verkiezingen worden gemanipuleerd, nou, dan krijg je natuurlijk weer demonstraties. Uh, of ze worden niet gemanipuleerd. Nou, misschien is er tegen die tijd met al dat rumoer wat er nu gaande is rond uh, Alexei uh, Navalny. Misschien zou die dan nog worden ook. Maar daar zit uh, heer Poetin natuurlijk ook niet ja, op te wachten. Wat, wat, wat is het voor man eigenlijk, die Navalny? Nou ja, dat is op zich ook wel een, een uh, goede om daar naar te kijken. Het is dus niet uh, uh, iemand, een liberaal... en die helemaal op de westerse toer uh, wil. Uh, hè, zoals Kasparov en, en andere uh, dissidenten. Uh -huh. Dit is gewoon een, een Russische nationalist. Uh, ik denk ook dat als, laten we zeggen, het theoretische geval... dat hij nog voor het presidentschap zou gaan... Uh, dat hij aan de macht zou komen, al zeer theoretisch dan moeten we niet verwachten dat daar opeens een grote pro-westerse democraat zit. Nee, ook hij het is, maar, de drukknop vanuit het Kremlin eh, gewoon stand. Nou, dat weet ik niet. Hij is een nationalist. Dus ja. he, het algemene denken in Rusland van... Rusland moet sterk zijn en is een groot land, is belangrijk. Dat heeft hij ook wel als nationalist. Maar het grote verschil uh, natuurlijk met de Poetin en de zijn is... dat deze man zegt, misschien eigenlijk uh, meer een socialistisch standpunt. Um, wat we nu zien is dat uh, alle rijkdom gaat naar het Kremlin. Ja. Die half procent van de bevolking, die uh, slurpt alles op. Uh, Poetin is dan mede aan de macht gekomen, dat hij heeft gezegd... dat het moet afgelopen zijn met die oligarchen zoals Khodorkovsky met al die energiebedrijven, ja. die al het geld van de gewone mensen heeft weggehaald. Vervolgens hebben ze het natuurlijk zelf gedaan... want in het Kremlin zitten nu de baasjes die alle uh, olie- en gasbedrijven ja. hebben. Ja. Nou En daarvan zegt hij Navalny, dat wil ik dus niet, dat is corruptie... Het cynisme ook in dit systeem wat we nu gezien hebben is... Uh -huh. hij spreekt zich uit tegen corruptie. He, dat is zijn uh, hele uh, retoriek, steeds ja, geweest ja, bij ja. al die demonstraties. En waarop wordt hij veroordeeld zelf? Op corruptie. Nou, dat is nou het cynisme <laughs> van het Kremlin. He. Zo van vriendje denk jij ons te pakken? Nou, dan pakken ja. wij jou op dezelfde manier. Precies, Poetin is er maar heel resumiteerd. Dat is natuurlijk mee. wel een heel punt, die man. Hij heeft een, een ja. heel goed punt. Want uh, uh, ook al gewoon, er zijn wereldranglijsten hè, van uh, hoe corrupt landen zijn. Nou, daar scoort Rusland heel hoog oh, op. Ja. Dat is gewoon zo. Het, het land is, is doorwezend van corruptie. Maar ja, dat is iets ja. van alle tijden in ja, Rusland. Ja, de Sovjet-Unie kan was, niet anders. Het was het. anders. Die Sovjet-Unie was ook zo. En onder de zwaar was het ook ja, zo. Ja, dus, hij zegt. Uh, ja, ik, ik, ik vond het zo'n mooi citaat. Hij zegt: het kan niet eindeloos doorgaan dat de 140 miljoen mensen van een van de grootste en rijkste landen ter wereld worden geknecht door een handvol klootzakken die niks voorstellen. Het zijn niet eens oligarchen die hun kapitaal <tie> hebben opgebouwd door slimheid of wijsheid. Ze zijn een stelletje nutteloze voormalige leden van de communistische jeugdliga die democraat tussen aanhalingstekens zijn geworden mm -hmm. en vervolgens patriotten en die alles bij elkaar hebben gejat. Ja. Nou ja, ja ik kan. zou die krachttermen niet gebruiken. Maar nee, voor de rest ik, ben ik het helemaal ik vond met voor nou wel vond. niet... Ja, dat is zo, want wat zien we natuurlijk nu? Uh, het leiderschap in Rusland... Ja, dat komt toch voornamelijk uit de geheime dienst KGB... ...tans eh, tegenwoordig eh, FSB, ja. Poetin... ...en ook de, de meeste mensen die daar in het kremlin zitten... ...Igor Sechin en um, uh, uh, Sergei Ivanov... ...dat zijn allemaal getrouwen van hem uit de geheime dienst. Ja. Die zijn er allemaal in, in gebracht. En ja, die komen natuurlijk uit ja. uh, de Komsomol, hè, ...die communistische jeugdliga. Ja, ja die mensen... Dat, dat is de macht en dat zijn geen democraten natuurlijk. Ja, ja, en die zo, willen gewoon het nou, geld zelf hebben. Nou, is één prachtig voorbeeld. Want die naam viel net op, meneer de Haas. Had u het over Michiel uh, Godekoski, de oude baas van Gazprom? Ook zo'n olie ook En niet van Gazprom, of zo? Joekels. Joekels, precies. Jukkels. En al in de bak duizend keer veroordeeld voor de meest ja. idiote vergrijpen. Ja. Uh, was ooit een vriendje. Is het inderdaad zo dat als je, je keert tegen Poetin dat je een probleem hebt en. Uh, en er afvalt. Heeft hij zo strak de touwtjes in de handen? Ja, nou, uh, ik me niet herinneren dat uh, Michael Grodekowski ooit een vriendje van Poetin is geweest. Het was van een oligarch, hè? dus hij had ja. dat, dat uh, Yukos oliebedrijf. Ja. Uh, en Poetin heeft to, net toen hij aan de macht kwam, ja. heeft hij heel duidelijk gezegd in een vergadering gewoon. Hè, de, de, de, de BBC heeft er documentaires over uitgegeven. Ja. Oké okay, jongens, uh, het is hartstikke duidelijk of je bent met mij of je bent tegen mij. Ja. En dan zou je het wel merken. Maar wanneer, en dat zie je ook bij deze Nawalny... Nawalny was een hele bekende blokker, was verder niet zo bijzonders mee. Ja. Wanneer uh, gaat Poetin uh, de trom horen... op het moment dat deze lieden zich politiek gaan manifesteren? Ja. En Godokovsky had natuurlijk ontzettend veel geld en deed dat toen ook. En dat zie je met deze man ook. En op dat moment gaat hij ingrijpen. Ja, dan. maar zo'n pussy riot, hè? Ja. Ja, hoe politiek is dat? Nee, maar dan kom je weer op een ander niveau. Je ziet allerlei verschillende niveaus werkzaam. Dan komen we op het punt van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Nou, dat is één van de instituties in het land... die voor Poetin uh, en zijn macht heel belangrijk is. He, dan praat je over veel oudere bevolking. Mm -hmm. Die zit in die kerk. Overigens ten tijde van de Sovjet-Unie, had de KGB, de geheime dienst... ook de kerk aan zich ondergeschikt gemaakt. En uh, Poetin weet wel natuurlijk heel veel mensen naar die kerk. Hij gaat zelf ook naar die kerk. Mm -hmm. he, dat is een machtsfactor in Rusland. Nou, die geeft hij zelf ook meer macht te geven. Uh, bijvoorbeeld uh, de geestelijke verzorgers uh, van, van het leger... Uh, is nu opgericht uh, vanuit de Russische Orthodoxe kerk. Die hadden ze nooit, maar, maar natuurlijk alleen de Russische Orthodoxe kerk. Geen islamieten, geen joden natuurlijk. Nee, nee. Um, nou, en dit is gewoon een vriendendienst in het kader van voor wat hoort. Dat is ook een bekend principe in de inlichtingenwereld. Mm -hmm. um, die poesje rijdt was natuurlijk vervelend, doet iets in die kerk. Nou, en dat vindt natuurlijk de Russische woord op zijn kerk vervelend. En Poetin wil ze graag op het schild hebben, ja. omdat het een, een medestander geen is. Dus die op. pakt die lui op, want dat is helemaal geen politieke bedreiging. voor. Nee, hem. daarom. Helemaal niet. Even nog iets anders. Er was ook een hele enorme grote militaire oefening uh, deze week, hè? Mm -hmm. Uh, de grootste sinds de Sovjet-tijd, uh, meen ik. Ja. 160.000 militairen deden eraan mee. Ja, uh, waar komt die militaire dadendrang opeens vandaan? Ja, uh, nou ja, eigenlijk uh, hangt dat allemaal samen. Uh, ook Zowel de binnenlandse politiek als de buitenlandse politiek. Met uh, Poetin, die natuurlijk met zijn derde termijn een heel ander mens is dan uh, Medvedev. Toch een beetje een zwakke figuur. De Rus, de Rus in het algemeen wil een sterke leider. Nou, dat doe je natuurlijk ook door je te manifesteren met je leger. Um, en uh, dat doe je naar buiten toe. In dit geval praten we over een oefening in, in oost siberië en het Verre Oosten. Dat is een duidelijke waarschuwing, dat wordt natuurlijk nooit uitgesproken... naar de Amerikanen, ja. naar Japan, koerille-eitlanden die uh, Rusland heeft gepikt. Daar doen ze een scenario over... Maar ook naar China. Dat is wel helemaal een taboe in Moskou. Maar dat is wel degelijk een waarschuwing naar China. Want er zit ook een scenario in met het gebruik, inzet van kerwapens. Want ze snappen ook wel dat als ze 3,5 miljoen Chinese soldaten gaan lopen... tegen 1 miljoen Russen, dan, dan die trek toch je toch niet. Ja. Hey, dus het is een machtswokker naar, buiten, naar het uh, buitenland toe. Maar ook weer naar het binnenland om te zeggen van... kijk mij stoer zijn, want dan krijg je weer de bekende foto's... van Poetin in ja. Omlofde, een onderzeeër, Ja, een blote in het kanootje. Ja, ja precies. Ja, die, die, die maar, blote torso, die weet iedereen nog. Ja. En nu die onderzeeën, dat was toch ook wel weer een sterk beeld. Ik denk dat iedereen dat gezien ja, heeft. Ja, maar... en uh, daar begon die ook, zo is hij ook aan de macht gekomen. Hè? Laten we dat niet hmm. vergeten, in 1999-2000. Ja. Hij was toen premier in 1999. En wat was het eerste wat hij deed als premier? Hij ging naar Tsjetsjenië, want daar werd een nieuwe, hij heeft een nieuwe oorlog daar in feite geïnstigeerd, omdat er bomaanslagen waren. Daar zie je dus weer de connectie tussen binnenland en buitenland. Bomaanslagen in Moskou en een paar andere steden, waarvan gezegd werd dat zij in Tsjetsjenië geweest Later is het toch min of meer vast komen te staan dat het zijn eigen geheime dienst FSB is geweest. Maar om op die manier aan de macht te komen... want dan moet je altijd even flink uh, uh, geweld gebruiken. Ja. En die Tsjetjenen, elke Rus heeft een gruwelijke hekkel aan tsjetsjenen En wederzijds overigens. Een schappelijke vijand. vijand party, en dan, dan is dat mooi. Ja, okay. Op die manier. Nou kennen we dit soort scenario's. Hè, met sterke leiders. Met, mm -hmm. uh, met grote groepen mensen die in het gereel worden gehouden. Met overal vertakkingen, met geheime diensten. Dat zien we eigenlijk door de hele geschiedenis heen overal. En je ziet ook altijd een beweging ontstaan. Op een gegeven zijn mensen het beu. Die jongere generatie Russen. Hè, die beheersing heeft over uh, social media. Die op andere manieren zich inricht. Is er iets denkbaar? Iets van een, van een, van een, een, een Anjerevolutie, Bloemenrevolutie. Uh, of een Egyptische scenario. Een, -scenario. Ja, ja. Een, een Russische lente die er ooit nog eens aan gaat zitten komen. Omdat mensen toch zien. Je ziet dat die sterke man echt niet alleen sterk is. Maar ook oh, ja. fout. Ja, maar wat wij zien is natuurlijk inderdaad, het zijn de jongeren die zich horen, goed ja. opgeleide jongeren, die eigenlijk de generatie onder Poetin is opgekomen, mm -hmm. uh, social media, dus die weten wat te koop is in het buitenland. Want de gemiddelde Rus, gewoon de arme Rus op het platteland, en dat is natuurlijk het merendeel van de mensen, Ik geloof ziet dat Putin. niet. Nee, nee. Die ziet alleen de Russische tv en de Russische tv is Poetin. Dat is ja. gewoon staatsgeleid, dat is precies, uh, nou, weer het bekende verhaal met torso en ja, de ja, straaljagers, ja, et cetera. Nee. Terwijl die andere jongeren die weten wel wat het koop is. En die zeggen ook, hè, en, en daarom is Naval niet zo sterk geworden... dit moet eens afgelopen zijn. Het kan niet zo zijn dat alleen maar die vriendjes van Poetin... de leuke banen krijgen. Wij willen ze dus ook. Het moet eindigen met die corruptie. Want wij hebben goede, goede opleiding en we willen goede banen hebben. Ja, euh, nou is het wel zo. Het systeem zit nog best wel strak. Nou is het, maar je ziet ook dat binnen de kringen van Poetin... er wat rumoer is. Daar zijn ook stromingen in die elite... Mm -hmm. Ja, daar is het van af, kijk, de hele, de, de campagne die Poetin voert naar het binnenland, met die onderdrukking van, nou ja, Navalny, maar ook van non governementele organisaties, maar ook de koppeling naar het buitenland, want hij zegt, de Amerikanen zitten hier achter, heb je het weer, hè, de sterke man, zie je wat? het is de grote boze buizenwereld. Uh, dat is omdat hij zich toch een beetje in het nauw gedreven voelt. Ja. Hè, omdat hij binnen zijn eigen aanhang, in de elite, rommelt het wat, en hij wil en zal de macht houden. Ja, wanneer wordt het spannend, denk ik dan... Hè, om met het uh, toestanden te praten... Ja. als er nou echt hele grote demonstraties komen... maar we praten hier voornamelijk over de grote steden en over jongeren. Het merendeel van de oudere mensen weet helemaal niet wat gebeurt... en zit op plan. Dat moeten we goed beseffen. Dat is het merendeel van de bevolking. Ja. En die willen een, een krachtige leider. Maar op het moment dat je dus hele grote demonstraties gaat krijgen... en hij gaat dan geweld inzetten... Dan wordt het een interessante casus. Want dan, wordt het, dan kan hij ook zijn handelsbelangen met het Westen gaan ja, verliezen. Ja, ja, ja. Dat is zeg maar het draaipunt. Maar op dit moment heeft hij het allemaal nog redelijk op orde. En wil hij natuurlijk gewoon uh, nog een tweede termijn hierna ja, weer ja. tot 2024. Maar, hij moet het, maar het rommelt wel. Hij moet het boek Mubarak en Morsi moet hij goed lezen. Ja, het, en verhaal. hij zit niet meer zo stevig in het zadel nou. als voorheen. Oké, okay. hartelijk dank. Voor de kolonel buiten buitendienst in Rusland. Kijk naar Marcel de Haas van Klingendaal. Over Rusland, over Poetin en de grootschalige legeroefening. Dank u wel. Geen gedaan. I can hear the couple fighting right next door.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 uit de tijd dat de platen nog een fade-out hadden. Robert Cray-band met het uh, nummer Right Next Door, 87. Ja. Hebben ze dat dan niet meer tegenwoordig? Nee, dat tegenwoordig houdt het met een big bang op. Staanslot heet Ja. Goed, nu dit weekend ook de laatste regio in ons land. Vakantie mag vieren, zullen heel wat huizen de komende weken verlaten zijn. Voor het Boevengilde. Uitge het uitgelezen moment om toe te slaan. In de afgelopen vijf jaar is het aantal woninginbraken en pogingen... daartoe met 20.000 toegenomen. 2012 stond de teller op 90.000. Om te voorkomen dat we de 100.000 halen... heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid... een aantal tips geformuleerd om het inbrekers de komende periode lastig te maken. Daar gaan we over praten met Lilian Tiemann. Zij is programmaleider Veilig Wonen van dat CCV. Dat Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, 90.000, best wel veel. hè? Dat gaat nog steeds omhoog. Uh, we zien de laatste jaren een stijging, helaas. Terwijl we de jaren daarvoor juist zo goed deden met z'n allen. Toen gingen we naar beneden. Dat dus dat uit. moeten we nu echt een halt uh, toeroepen. Uh, crisis? Crisis, ja. <lacht> Want het, uh, shoppen bij de buren is goedkoper dan betalen, of niet? Dat, uh, dat sowieso. <lacht> dat is helaas de levensmotto van uh, sommige mensen. Mm -hmm. uh, ook andere zaken zien we natuurlijk beter beveiligd worden. Benzinepompen, winkels. Uh, dus dan wordt er toch naar de makkelijkste manier gekeken. Ik moet, ik moet toch even iets, iets weten van u. Want uh, er wordt vaak gedacht door mensen in de vakantie: zijn er meer inbraken. Maar ik las ook, uh, ik weet niet meer precies waar, dat er in de vakantie minder inbraken zijn. Ja, de zomerperiode is landelijk gezien in Nederland niet de grootste inbrakengolf. Dat zijn echt de donkere dagen. Dus 50% van die 90.000 waar u het net over had, die gebeuren in oktober tot en met februari. Heel... Maar wat we wel zien in de zomer is dat het aantal Insluipingen toeneemt. En dat betekent eigenlijk... dat criminelen niet eens meer de moeite hoeven te doen... om in te breken, want mensen laten ramen, deuren... dat soort zaken openstaan. Ook als ze op vakantie gaan. Ja. Dus we maken het ze dus te makkelijk. Kunt u daar nog Zeker. wat meer voorbeelden van geven? Behalve dan de ramen voor ze openzetten? Nou, dat is natuurlijk wel een hele makkelijke ja. manier. Maar het bekende is, we gaan inderdaad met z'n allen op vakantie. Nederlanders vinden het heerlijk om het huis helemaal schoon... Uh, achter te laten, doen de gordijnen lekker open. Dus ja, als jij een crimineel bent... en je kent de buurt een beetje goed... dan zie je wie er wel en niet thuis is... Dus daarom zeggen we: van haal die planten niet uh, uit de vensterbank. Laat de post opruimen. En laat eventueel goede buren, familie, vrienden. gewoon eens af en toe in je huis rondlopen. Of zet gewoon kopjes op tafel. Een tijdschriftje, maak er maar wat rommeltjes van. Ja, het is misschien net iets minder leuk thuiskomen. Maar altijd beter dan wanneer er ingebroken is. Een, een beetje bewoond eruit zien. Een beetje bewoond te zien en ja. verder begreep ik dat mensen ook um, gaan melden dat ja. ze weg zijn. Dat of voicemail, social media. Ja, gelukkig zien we natuurlijk steeds minder de post it note op de deur... van ik ben over een uur of over een paar dagen terug. Maar wat ze nou wel doen, is het nou juist weer op uh, social media gaan zetten... omdat ze dat toch als een afgeschermde omgeving zien. Dat is helaas niet zo... Dus uh, je kan gevonden worden. Dus doe daar gewoon lekker vaag over. Ja, ja, dus niet de op de. je voicemail zetten. Ik, ik ben op vakantie. Niet de afzender van je e-mail. En uh, met al je huispagina's. Nou, Natuurlijk kan je wel melden dat je ergens in deze periode op vakantie gaat. Maar de precieze data, hoe lang je weg blijft. Dat er vervolgens niemand in je huis is. Nou, dat hoef je er echt allemaal niet op te melden. Hoe, wat voor Trucs zijn er om, om dingen uh, uit te, uh, te vinden. Uh, wat, wat doen die inbrekers? Want, ze kiezen de zwakste schakels Ze gaan in de straat natuurlijk kijken. Waar, waar is het leger valt wat te halen? Dan kijken ze, neem ik aan, naar beveiligingen. Waar letten ze nog meer op, behalve die kopjes en krantjes en de rommel? Ja, ze, we hebben ze geïnterviewd uh, in de gevangenis. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat zijn uh -huh. natuurlijk niet de slimste, want er worden er niet heel veel gepakt. Uh, dus deze waren wel gepakt. Yeah. Maar um, ze letten op inderdaad een stukje goed hangen sluitwerk. Dus er yeah. wordt toch een beetje aan de deuren gemorreld. Er wordt gekeken of het slot ook echt in het slot gedraaid is. Hè? Heel veel mensen denken deur dicht trekken en dan zit het wel goed. Maar mm -hmm. je moet natuurlijk ook echt je sleutel even omdraaien. Want anders kun je natuurlijk fl flipperen. Dus dat is met een bekende flipperen. creditcard of een stukje plastic flipperen. langs het slot. de deur dan gaat Ja, aan. je okay. ziet het in ja. films heel vaak, maar het werkt echt zo. Um, ja, ik ga ervan uit dat je huis gewoon toch een beetje in de gaten gehouden wordt. Het zijn mensen die in de buurt wonen. En uh, ja, als er dus af en toe wat beweging is, dat schrikt af. Ik begreep dat er ook uh, auto's worden gestolen en dat uh, de dieven dan op de tom-tom gaan kijken wat het huisadres is van de eigenaar. Dat soort zaken hebben we inderdaad wel eens gehoord. Dus ja, de tomtom ligt nog in de auto. Er staat een, uh, een codetje thuis in. Ja, en het is een kwestie van uh, doorrijden. Het is nog niet heel gebruikelijk. Maar ja, ja ook dit soort incidenten ja, worden gemeld. Ja, we moeten op ideeën brengen natuurlijk. Hè? Want uh, de dieven luisteren misschien ook wel naar de ja, radio. Ja, dus dat, maar het is de heel mensen, makkelijk Die pakken dan een tomtom en kiezen het verkeerde museum uit... Dan gaan <laughs> aan de overkant shoppen. Ja, van <laughs> nou, ja. Nee, maar het aardige is daarvan wel. Dat je ziet dus dat als jij niet goed beveiligd bent... En je overbuurman, dan is het helemaal niet. Dat je, inderdaad, je moet beter beveiligd zijn dan dus je buren. Is in dat een feite beetje... wel, ze, ze pakken de zwakste schakel. Ja. Dus, u zei ja. net dat u in uh, gevangenissen uh, interviews afneemt. Doet, doet u dat zelf? Nee, dat laten wij door een onafhankelijk adviesbureau uh, doen. Ah? Want anders zou het erop lijken alsof wij natuurlijk als centrum onze eigen producten promoten. Dus dat doen, laten we door een onafhankelijk onderzoek doen. Jammer, ik had het heel graag ook zelf nee, maar, En die... dat is hartstikke interessant. <lacht> ja, dat lijkt mij ook. En zijn ze dan ook bereid om te, uh, hun. Uh, Tricks te verklappen. Nou, we hebben 20 jaar geleden ook uh, laten doen door hetzelfde bureau. Toen waren ze makkelijker. Toen vonden ze het eigenlijk echt even een leuke break van de, van de gewone dag. Waar toch wat sleur in zit. Dit keer was het al wat sneller met advocaten en van alles uh, op papier. Maar sommigen geven even goed nog wel hun verhaal. Hm. En ja, wat het meeste afschrikt, dat is wel nog steeds uh, de hond. Maar ja, met vakantieperiode zou ik toch niet aanraden om die alleen achter te laten. En uh, huizenruil, dacht ik, dat is toch uh, ook hier een heel goed idee voor. Zorg dat er mensen in je huis zijn, dat is natuurlijk de beste uh, op oplossing. Ja, dat is gewoon, uh, dat schrikt het meeste af. Nou ja, misschien niet eens huizenruil, want dat doe je weer met onbekenden. Dus ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat dan misschien ook wel eng vinden. Het gaat meestal goed, begrepen. Maar, maar ja, de denk ook aan familie, vrienden, neefjes, nichtjes die het leuk vinden om in een andere regio een paar weken op je huis te passen. En, en met zo'n tijdklok, licht aanlaten... Het is een van de maatregelen. Ik zou het niet als enige doen, want dat valt op een gegeven moment natuurlijk ook wel op. Klokken, acht uur gaat al weer. Ja, precies, ja, en in de zomer moet je natuurlijk even wat langer later ja. aan laten gaan. Maar goed, als je huis in de gaten gehouden wordt, dan valt dat op. Maar in combinatie met alle andere maatregelen die we net gezegd hebben. Goed hangen sluitwerk, schakel je buren in. Nou, dan kom je in ieder geval een heel eind. Ja, nou kan ik me herinneren dat vroeger de politie wel eens aan de deur kwam. <kwijnt> En die, dan ook, die gaven ook eh, preventietips, die gingen voelen aan je achterdeur. En die hingen dan een briefje op van nou, uw, uh, uw sloten zijn slecht of uw deur is dan open. Ja. Heeft u die taak helemaal overgenomen met het centrum? Zij hebben natuurlijk oorspronkelijk het politiekeurmerk Veilig Wonen opgericht in mm -hmm. Nederland. Ons centrum heeft dat helemaal uh, overgenomen. Ja. De politie mocht minder zich met preventie bemoeien en moest meer tijd uh, inzetten om de boeven ook echt uh, te pakken en mm -hmm. te laten opsluiten. Uh, dus nu is het niet meer de politie die aan ja. de deuren rommelt, maar wij hopen dat de mensen dat uh, zelf kunnen. Maar rommelt en anders... u niet aan de deuren? Waarom is dat niet? Dat lijkt me ideaal, want dan word je direct geconfronteerd met de domme dingen die je in je huis doet. Dat doen jullie niet. Nou, wij doen het via uh, radio en andere media natuurlijk waarschuwen de mensen. Maar uh, letterlijk kom ik niet bij 7 miljoen woningen aan de deuren uh, ja, maar... rommelen. Dus via hm. deze tips hopen we ze te bereiken. Wat de politie soms wel doet, is de witte voetenactie. Uh, incidenteel, dan worden er witte voetjes achtergelaten. En daar staat dan op, dit had de voetafdruk van een inbreker kunnen zijn. Okay. En die laten ze achter bij alles wat open staat... bij huizen waar de mensen niet thuis zijn. Is het nog een, een speciaal type inbreker die je zomers uh, toeslaat? Heb je gelegenheidsboeven... Uh, sowieso uh, over het hele jaar is het grootste gedeelte gelegenheidsinbrekers. Zo'n 70 procent. Mm -hmm. Ja, die maken gewoon uh, van de kans gebruik. Wat we gewoon over het hele jaar zien is dat ze jonger lijken te worden. Wat meer in groepjes gaan werken. En toch ook wat minder bang zijn om de bewoner tegen te komen. Dus dat is natuurlijk voor de bewoner zelf uh, vervelend. Want inbreken is al erg. Maar als ze dan ook nog eens echt in je huis staan. En er, ja, je wordt op een gegeven moment ook bedreigd. Dan is dat nog vele malen. Ziet u dat toen? Nee, want ik heb het idee dat dat wel gebeurt. Dat, uh, dat het, dat het groffer wordt en dat er meer geweld gebruikt wordt bij. Ja, ja nou. de tendens uh, lijkt zo te zijn. Komt ja. dat omdat er, nee, dus we horen ook verhalen, uh, en ontkracht het als u wil... Uh, dat er veel Oost-Europese bendes actief zijn in, uh, in Nederland. Uh, Poolse, Roemeense, Bulgaarse criminelen die uh, met grof geweld inbraken plegen. Ziet u die tendens? Ja, herkenbaar? die zien we ook. He. Dat zijn de rondtrekkende criminelen. Hm. Uh, uh, die doen het inderdaad het in het breekwerken ook wel uh, groffer. Ja. Uh, ik heb daar geen concrete cijfers van, want ze worden zo verschrikkelijk weinig gepakt. Dus dat maakt het wel lastig. Maar de politie weet uh, zeker dat ze bezig uh, zijn. Ja, zonder twijfel. Duidelijk. Goede preventie helpt. Oké, okay, dankjewel. Uh, Programmeleider Veilig Wonen... van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Lilian Tiemann. Het ging dus over inbraken tijdens de vakantieperiode... en wat u daaraan kunt doen om die boeven buiten de deur te houden. Uh, die tips die kunt u ook nog nalezen via onze website nieuwshop.nl. Dank u wel voor de komst. Dank. We hebben hier twee gasten zitten, die hebben hun huis en haard verlaten. Dat is jammer, want ja, je weet nu als inbrekers gilden, dat ze hier aan tafel zitten... maar we gaan het over iets <lacht> totaal anders hebben deze heren. Ja, maar ook tien mannen weten ze ook dat hij ja, niet precies. thuis is ja, nu. Dat is lastig. En wij? En wij ook? God, <lacht> bellen. Nou, er is wel iemand thuis bij mij, hoor. Bij ja, ja. mij ook. Oh, gelukkig geregeld. Ah, <lacht> en die is heel gevaarlijk, moet je dan dan bij zeggen de Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, die Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... liet onlangs per brief van het parlement weten dat hij onderwijs in het Engels... vroeg in het basisonderwijs gaat stimuleren en ook tweetalige basisscholen wil gaan opzetten. Bovendien zal hij die tweetaligheid in het voortgezet onderwijs verder opvoeren. En dat is een veel te gemakkelijk genomen besluit volgens Jaap Dronkers... hoogleraar onderwijssociologie aan de Universiteit van Maastricht. En dat kan grote gevolgen hebben. Niet waar, zegt hoogleraar toegepaste taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen diametraal uit elkaar geplaatst, ja. Kees de Bot. Eh, onderwijs is volgens hem niet sturend voor het maatschappelijke ontwikkelingen Nee, het is gewoon een gevolg van die maatschappelijke ontwikkelingen. En beide heren zitten hier aan tafel, naast elkaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, allereerst dat tweetalig onderwijs. Wat houdt het eigenlijk precies in, meneer Dronkers? Daar is tweetalig onderwijs betekent dat je, uh, en daar, daar concentreert zich ook mijn bezwaar op, uh -huh. dat je uh, Engels als schooltaal, als taal waarin je onderwijs geeft, uh -huh. gaat gebruiken. Het, het gaat mij dus niet zozeer om dat je Engels leert... en dat je het al wat vroeger leert dan gebruikelijk ook. Ik leerde op de, op de basisschool Frans toen nog ja. en tegenwoordig Engels. Daar gaat het bezwaar niet over. Het gaat er vooral om de groei van Engelstalige scholen. Dat is de kern van het verhaal. Maar het gaat om tweetaligheid in het ja, en om de Naast het Nederlands, dat verdraagt elkaar slecht. Dat is Als uh, talen talen naast elkaar hoeft dat elkaar niet slecht te verdragen... Mm -hmm. Uh, natuurlijk kan je de euro maar één keer uitgeven... en dat geldt ook voor een, uh, een, uh, een lesuur. Ja. Uh, maar uh, ik ben het eens met mensen die zeggen... ja, als je één taal leert, helpt dat ook een andere taal ook te leren. Mm -hmm. Voor mij ligt daar dus ook niet het, mijn probleem. Nee? En waar zit dan wel dat probleem? Mijn probleem is dat als jij uh, dat grootschalig gaat invoeren... en dat suggereert de staatssecretaris in, in zijn brief... Ja en je doet dat af als een administratieve technische maatregel... dat je, uh, dat, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de inrichting van je samenleving. Okay. Ja. En met name een samenleving uh, is gebouwd... de meeste samenlevingen zijn gebouwd rondom één nationale taal. Dat geldt ook voor Nederland. Ja. En daarom noemt u het ook een cultuurpolitieke kwestie. En daarom noem ik het ook een cultuurpolitieke in, in plaats van een onderwijskwestie. En daarom vind ik dus dat een staatssecretaris daar absoluut niet... het niveau is om daar ja. een besluit ja. over te nemen. Laat staan onderwijsdeskundigen, hoewel ik daar zelf toe behoor. En dan vul, vul ik u even aan. Zie België met een taalstrijd, met een politiek uitgespeeld. Twee talen, twee uh, kapiteins op één ja, ja, kussen. Met dat is niet goed. De de, de, de België de is een extreem geval. Maar ja. er, zijn, er zijn ook voorbeelden als Canada en Finland... Ja waar wij ons niet realiseren dat daar dezelfde soort problemen is. Ja. Meneer De Bolt, je ja. legt dit eens eventjes, want u zegt u heeft een andere visie erop. Ja, ik heb daar een heel andere visie op, dat is duidelijk. Ja. Uh, kijk, uh, het lijkt nou alsof we nu gaan beginnen met een ontwikkeling... Uh, zo van de, de staatssecretaris heeft iets bedacht en die gaan we het allemaal invoeren. Het ja. feit is, er zijn 150 scholen die al tweede onderwijs geven. Hm. En er zijn duizend basisscholen die al vanaf uh, groep 1 Engels geven. Dus... Uh, uh, het is niet zo dat, dat, dat er nou opeens iets sensationeels gebeurt... waar we ons vreemd druk over moeten maken. Want dit is al een proces wat al 15 al, al jaar loopt. Ja, maar, maar daar, daar Goed, gaat het precies mijn probleem om. Dit is een, een proces wat zeg maar, onder de radar is gebeurd. Ja. Ik heb de brief van de staatssecretaris gebruikt... om het nog eens boven de radar te zetten. Nee, nee, maar dit is niet onder de radar gebeurd. Want de invoering van, van 2000 onderwijs, zowel op het uh, VWO als een basisschool is, zorgvuldig begeleid van het ministerie. Mm -hmm. Maar dus nu het is, wordt het heel grootschalig uitgerold, zeg, nee, dus nee, zegt zo. Het, het, het wordt niet, veel groter nog. Het, het wordt niet heel veel groter. Ja. Uh, maar, uh, maar, uh, maar, maar goed, het, het principe dat het eigenlijk een cultuurpolitieke kwestie is... Dat, dat, dat vindt u ook onzin, toch? Uh, ja. ja, we kunnen een hele discussie hebben over, ja. over het belang van het Nederlands. Als je, als je dat wilt, doe we dat nu ook al eventjes erbij. Maar <laughs> misschien gaat het daar even niet over. Ja. Daar, ja, gaat over, daar, want, het, daar gaat het wel daar over. Daar gaat het wel over. De vraag is: moet jij in een, in een staat die mede gevormd is rondom die taal, zeggen wij gaan doord, doordat je vanaf de basisschool tweetalig wordt, we uh -huh. gaan we dat over. We hebben dat gehad. Wij, hebben ons, wij realiseren ons niet dat de hele 19e eeuw de bovenlaag Frans sprak. Ja, maar Al de aanname onze... is, is dat, dat, dat dat meer Engels ten koste gaat van het Nederlands. Ja. En dat is de kern van mijn bezwaar tegen, tegen, tegen wat jij zegt, ja. Taalkundig, qua leren, ben ik het met je eens, dat hoeft geen bezwaar te zijn. Mm -hmm. Dat geldt niet voor alle scholen, maar dan kom ik op allerlei technische dingen. Maar qua samenleving is dat wel een bezwaar. Je gaat dan, de bovenlaag gaat hoe lang hoe meer Engels gebruiken. De onderlaag zal, hoe je wat voor maatregelen ook neemt, achterblijven... Okay. en en je krijgt een kloof ontstaan. Ja. Wat ook precies. Ook zegt de u zegt het, het vergrote kloof. Tussen dus hoger, ja. hoger ja. en lager opgeleide. Dus het, het vergrote maatschappelijke kloof uiteindelijk. Dat, dat, dat vindt u. Is dat, ja. is dat meneer de Bot? Nee, dat is, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Kijk, uh, als, als je kijkt naar de huidige uh, maatschappij. Dan is die tweede dingen al. Mm -hmm. als, als, als jullie en, en wij ons mond overdoen. Dan weet je onmiddellijk waar we thuis horen. Mm -hmm. En het idee dat, dat, je, dat je door Engels die kloof zou vergroten. Is, is, in, in tegendeel is het waar. Als je dat Engels onthoudt aan lagere schooltypes dan, dan creëer je pas een gat. Want nee. die kinderen daar hebben ook het, het Engels ontzettend hard nodig. Ja. En ik die zijn moet, daar nog goed niet, om te... Om het, nee, daar hebben ze misschien nog de, de kans om Engels goed te leren... in de vingers te krijgen. Uh, naast het ik ik, ik zeg ook niet dat ze geen Engels moeten leren. Nee. Ik zeg, dat, maar dat geldt voor de boven- en de onderkant... dat je, als je tweetalig onderwijs gaat starten... echt serieus, dat je moet voorkomen dat een deel dat gaat doen... en dat gebeurt nu, het zijn hoofdzaak-VWO-scholen die het doen een enkele VMBO-school, euh, dan moet je als samenleving beslissen... Ga, maak ik zo'n stap. Als je dat niet beslist en dat proces gewoon laat lopen... al of niet goed begeleid door welk ministerie ook, ga je... Opnemen daar maatschappelijke maar, maar problemen is, het, is, het niet, is het niet ook een, een, een, een diep angst voor iets wat eigenlijk, waar we niet bang voor hoeven te zijn. Het zou heel prettig zijn als we in de maatschappelijke ontwikkeling straks een, een grote laag in de bevolking, misschien niet iedereen Engels laten spreken, een wereldtaal. Maar, uh, anders dan het Nederlands. Prima, voor prima, 16 maar dan mensen. moeten we met, met elkaar beslissen dat wij Ierland op het continent worden. Mm -hmm. ja? Die Ieren zijn ook omgeschakeld zeg maar, van het Keltisch naar het Engels. Mm -hmm. Daar zijn voordelen van. Ja. Maar alleen onder begeleiding van een staatssecretaris... en een onzichtbaar ministerie van OCMW... lijkt me dat ja, niet de juiste ja, maar wijze we, om dat u, te beslissen. Het ja, nee, kijk, kijk, punt is natuurlijk dat, dat, dat tweetalig onderwijs... Is niet de oorzaak van deze verandering is. Uh -huh. Het is een gevolg daarvan. Het is, het is een reactie van, van het onderwijs... op een maatschappelijke ontwikkeling die al lang loopt. Ja, maar de, de, daardoor, da, da, daardoor stimuleer je hem natuurlijk wel verder. Ik ben het met de, de heer De Bot eens... Europeanisering, globalisering zijn de eerste drijvende krachten. Ja. Maar het is duidelijk, en dat is ook duidelijk uit het stuk van de heer De Botten lezen... doordat het vertrouwen in de kwaliteit van Nederlands onderwijs... met name aan de bovenkant is afgenomen... doordat invoering van tweetalig onderwijs scholen een extra uh, stoot geeft... Mm -hmm. dus de kwaliteit op die scholen is hoger. Ik meet die elk jaar door in trouw en voorschijn, dus ik weet daar alles mm -hmm. van. Mm -hmm. Wordt de aantrekkingskracht van die scholen groter mm. dan... Dus het is niet alleen maar een anoniem proces... waar we alleen maar ons moeten mee op laten drijven. Het is ook een proces waar we zelf versterken. Ja. Ja. En waar we van moeten denken, afvragen, is dit verstandig, is dit de goede weg? Kijk, ja, de, de ja. hele ja, ontwikkeling dit van, dit van nee. het pedagogisch nee. onderwijs u u is, is een grassroots movement. Het is echt iets van ja. onder naar boven. Bijvoorbeeld ja. het is ontstaan in, in Albeling Tijm, hier om de hoek bij jullie. Nee, nee, Als... jonge, jonge van van. nee. Johan van Orbán <laughs> Daar gaan we niet over Daar dus gaan doen, over, trekken, dan we over de kusten maken. Het is hier gewoon over oneens zijn. En die ontwikkeling die, die, die zet zich gewoon, gewoon helemaal, ja. helemaal voort. Uh. Maar, nu, ja, maar wat, die maatschappelijke ontwikkeling die is er. U zegt het is onbeheersbaar. Wat ik in uw stuk lees, meneer Dronkers, ook is van... Ja, leer nou eerst maar eens goed Nederlands... voordat je ook nog eens Engels gaat leren. Dat is nog een element dat ik eventjes naar voren wil gooien in de discussie. Want is dat zo? We gaan slechter Nederlands spreken op het moment dat we tweetalig onderwijs krijgen. Nee, dat, dat, is dat, staat nee, is dat staat niet in mijn stuk. Dat staat niet in mijn stuk. En dat zou ik ook zeker niet durven ook, zeggen. Goed. Want daarvoor ken ik dat onderzoek goed genoeg. Wat ik wel zeg is dat ik, als ik een, als ik een nationaal onderwijsbeleid voer... Mm -hmm. ik die euro en dat onderwijsuur maar één keer kan besteden... Ja. Ons Nederland, de kwaliteit van Nederlands onderwijs. Het onderwijs in Nederlands gaat achteruit. Dat hoeven we, hoeven we de simpele toetsen maar te doen. Dat is helemaal niet ingewikkeld. En dan gaan we. Waar in, in een vak waar we eigenlijk extra in zouden moeten investeren, doen we dan niet en we zeggen, we zetten de Engels naast. Meneer, de, kijk, maar, wat, wat er nou gebeurt in, in die scholen, wij komen daar heel veel, we zien daar, wat daar gebeurt, is dat de invoering van dat tweetalig onderwijs geeft een enorme kwaliteitsimpuls. Opeens worden leerkrachten die al dertig jaar al het stel hebben gedaan, die moeten opeens Engels gaan leren. Die worden op cursus gestuurd naar Engeland. Dat die, die hele school die maakt een enorme metamorfose door. En wordt daardoor gewoon opeens een, een, een, betere een, een veel school. betere school. Dus, uh, en wat, dan, wat je dan ziet, is dat, dat het, het uh, bewustzijn van de taligheid van het curriculum. Uh, niet alleen doorwerkt bij het Engels, maar ook bij het Nederlands. Dus, u dus zegt de taligheid wordt, wordt sterker. U zegt ja, het, eigenlijk, het klopt niet, het Nederlands wordt juist beter... doordat er tweetalig onderwijs wordt gegeven. Be Weet u dat? Ja, nou, we hebben, we hebben dus onderzoek gedaan naar eindexamencijfers... van, van tweetalige scholen, uh, vergeleken met, met, met, met normale scholen. En als je dan corrigeert voor cito score uh, is de, de score voor het Nederlands hoger... Ja. Dat wordt het gemiddelde. Nou, dit dan staat ben, dus haaks op elkaar. Nee, daar, ben ik, daar, ben ik, daar staat niet haaks op elkaar. Want die eindexamencijfers weet ik alles van. <lacht> ja, dat, dat, dat, dat. <laughs> uh, wat er gebeurt, is dat je in feite door het experiment wat jij invoert... Mm -hmm. ja, uh, door de verandering invoert, geef je de hele school, school een boost. Daarom gaan al die cijfers omhoog. Dat ben ik helemaal met de meneer eens. Mijn zorg is... Ook die van Nederlands dus. Op, op, ja. Maar ook van die andere vakken. Ook van wiskunde. Ja, maar ja. Dan, ja. dan gaat met het toch ten niet ten koste van het, in het Nederlands? Nee, nee. Maar dit is, dit is typisch wat, wat je ziet in mm -hmm. een experiment en waar je in een goed onderzoek rekening mee houdt. Ja. Ik van mijn bezwaren dat in dat onderzoek wordt daar geen rekening mee Waarmee wordt geen rekening Met het, het bekende een experiment uh, effect Dat is als ik, als ik iets invoer. Dat weten wij niet hoor. Nee, dat, dat leg ik nu uit. Als ik iets invoer, gaat iedereen, en ik, ik geef daar heel veel aandacht aan, ja. gaat alles vooruit. Mm -hmm. Ongeacht wat ik invoer. Nou, maar dat gaat toch ook het Nederlands vooruit? Nee, even. maar dat geldt alleen voor die scholen die dat doen, waar, wat de staatssecretaris wil. En daar gaat precies mijn zorg over, is over alle scholen. Maar, nee, maar kijk. De, in, in, die, ja, dat is wel een kwaliteitsslag toch voor alle scholen? het experiment in het klein werkt, werkt het er nee, in het gewoon. Nee, dat is een van de dingen die we, die we in 40 jaar onderwijsexperiment uitstekend geleerd hebben. Als je de manmoedwet op de Bijlmer invoert, wil dat we nog niet zeggen. Dat, dat iedereen er dat iedereen nee. slimmer van wordt. Dat iedereen slimmer van wordt. dat is dat, een dat Eerder is al aangetoond dat, dat, dat, dat het onderwijs uh, uh, goed werkt. Het 2000 onderwijs. De dissertatie de, de van Ineke Huibrechts uit Utrecht heeft dat laten zien. Uh, en toen hebben we gedacht van ja, kijk, toen was het een beginsituatie. Dus misschien was toen dat hawthorne effect wel heel sterk, dat, dat bijzonder zijn van die leerlingen. Dus we hebben dat onderzoek herhaald, uh, dat heeft Marlijn Verspoor gedaan uit Groningen. En die vindt weer precies dezelfde dingen. Dus mm. dat, dat zijn scholen die al echt al jaren daarmee bezig zijn. Ja. Dus waar dat, dat nieuwheidseffect in feite al een beetje, beetje weggeëpt is. Nee. En toch vind je dat verschil nog steeds. Nee, want, want door een tweetalige school nu te zijn, zet je jezelf... In de kijker blijf je jezelf voortdurend in de kijker zetten. Dat is een van de redenen waarom je ook scholen tweetaligheid ziet invoeren. Ja. Om hun positie op de leerlingenmarkt Zeker. te versterken. Zeker. Ja, dus dat, moet je, dat is geen, niet één keer een nieuw ding in de, in de etalage. Hm. Dan moet je voortdurend aan die etalage werken. Ja. Ja. Ja, dus dat daar een blijvend effect wordt aangetoond... is in mijn ogen absoluut geen bewijs dat alle scholen in Nederland... of de meerderheid van de scholen dit aan kan. Maar ja, ik hoop niet dat de, de, de, de, de, de, de, de, de staatssecretaris dat nou nastreeft. De staatssecretaris wil dat voor een groot, voor een groot, zeer groot aantal VWO-scholen stimuleren. Ja. En heeft niet nagedacht over de politiek-culturele consequentie. De, de, de culturele-politieke consequentie. Dat geldt al vanaf het begin van de invoering van tweetalig onderwijs. Ik ben niet tegen tweetalig ja. onderwijs. Mijn hele loopbaan is hoe langer meer tweetalig geworden. Ja. Alleen, ik wil dat wij in Nederland. Een fatsoenlijke cultuurpolitiek bedrijven. En niet achteraf zeggen. Oké, okay. daar hadden we toen over moeten nadenken. Laatste tien seconden, meneer De Bot. In reactie op dronkers? Uh, in het algemeen? Ja, nou gewoon. Uh, het tweetaalse onderwijs is goed. Ja. En gaat niet ten koste van het Nederlands. En gaat niet ten koste van de vakken. En uh, het, het is een enorme stimulans voor het onderwijs. Het is de belangrijkste vernieuwing in taalonderwijs die het Nederlands ja, heeft oh, En zo zijn we klaar. Dank voor deze polemiek, heren. Jaap Drokkers, ook leeronderwijs, onderwijs sociologie aan de Universiteit Maastricht. De Kees de Bot. Samen thuis, samen trots. Straks in Trostkamerbreed, Partij van de Arbeidsstaatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Over veranderingen en bezuinigingen in de zorg. We geven per jaar heel veel geld uit aan langdurige zorg en dat is ook goed. Maar als we dat op dezelfde manier blijven doen, dan wordt langdurige zorg straks onhoudbaar. En dat wil ik niet. En over zijn motivatie. Ik ken een echtpaar op leeftijd en het echtpaar wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen. En als het ook met steun van de familie niet anders kan, moeten ze uit elkaar. Ik ken deze man en vrouw zo goed, omdat het mijn vader en moeder zijn. Straks in Troskamerbreed van 11 tot 12.